Frankrijk krijgt in de EU geen bijval voor zijn opstelling tegenover Libië. President Sarkozy erkende gisteren de bestuursraad van opstandelingen als het wettig gezag in Libië. Maar Nederland en Duitsland voelen daar niets voor. Premier Rutte noemt het in strijd met alle diplomatieke gebruiken. Duitsland wil eerst weten wat de Arabische Liga en landen in de regio ervan vinden. In Brussel is vanmiddag een EU-top over de situatie in Libië. In de ontwerpslotverklaring wordt Gaddafi opgeroepen om onmiddellijk op te stappen. Alt-minister Van der Hoeven wordt in september directeur van het Internationaal Energieagentschap. Die organisatie in Parijs houdt onder meer toezicht op de internationale olievoorraden. Van der Hoeven was in het kabinet Balken en de vier minister van Economische Zaken. En daar hield ze zich onder meer bezig met energievraagstukken. Eerder was ze ook minister van Onderwijs en Tweede Kamerlid voor het CDA. De film Gooise Vrouwen heeft op de dag van de première al de status van Gouden Film bereikt. Dat betekent dat er honderdduizend bezoekers zijn geweest. Nooit eerder behaalde een Nederlandse film zo snel de status van Gouden Film. Gooise vrouwen ging gisteren officieel in première. Het weer in het westen zonnig, elders ook wat bewolking. Temperatuur 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Morgen zacht met maximaal rond 13 graden. Dit was het NOS. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legen!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 Je hoort hem op ZFM. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. Well, there's three versions of this story mine and yours and then the truth.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 The chair.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 my feet.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 Het hitwapen van Bruno Mars heet The Lazy Song. Doet het goed, kom binnen op nummer 38. En laat platen van Katy Perry, Firework en Robbie Williams, Carrie Barlow, Shame achter zich. We gaan al naar de volgende nieuwe binnenkomer. En die vinden we dan op nummer 6. En daar... De mannen van deze eigenaardige maar originele bandnaam You and Me at 6 zijn sinds 2009 definitief in het thuisland doorgebroken. De Britse rockband die wist in de jaren tussen een eerste succes en nu niet boven de top 30 te scoren, lijkt hem daar toch maar eens verandering in te brengen, hebben ze gedacht. En dat doen we door een oude hit te pakken, Rhythm, Written in the Stars, van Chini Tampa en Eric Turner. We je er een beetje eigen sausje overheen en doopende het nummer tot een eigen nummer. En we geven het ook van een andere naam, Rescue Me. Dat bevat de succesformule van raps in de complete en een sterk refrein, gecombineerd met verbluffende muzikale achtergronden. Voor de compleet. Compleet. Dan hebben ze wel wat hulp ingeschakeld hoor. Dat dus hebben ze namelijk laten inzingen door Shidi. Van het duo Shidi Bang. En ook hij doet een verdienstelijke duit in het zakje. Onder het motto: beter goed gejat dan slecht verzonnen. Know, you and me at six, featuring Shiri. Rescue me. Een krijg ze nu in Japan ook flink geroepen zal worden. En natuurlijk die grote voetbal. Rescue me, you and me, at six. Frittering a shade. the person you run to.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 En toch waren haar laatste twee albums uh, Rebirth en uh, Brave, teleurstellend. Na een breuk met haar platenmaatschappij was het enige tijd onduidelijk of we nog wel wat van J-Lo's nieuwe album Love zouden horen. Vandaag is het wachten voorbij. Want de nieuwe single Under The Floor komt nieuw binnen in The Euro Breakdown. En de meeste luisteraars die zullen de sample wel kennen uit Lambada van Koma, die daarmee eind jaren 80 een hit scoorde uit duizenden, zal je deze herkennen.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 Maar het was ook een van de eerste mama appelsappen die we ooit gehad hebben in, uh, in Nederland. Als je dus een beetje denkt, van, hoe uh, klinkt het ook weer? Waar is toch dat zebra voor? Dat was de mama appelsapp die erin zat. Jennifer Lopez samen met Pitbull en On The Floor. World Of party people. Get on the floor, Get on the floor. Let me introduce you to my party people in the club.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 Me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat, man LA, Miami, New York Say no more, get on the floor yeah.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 It's almost like you're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 Continent.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 En de single heet trouwens ook E.T. Drie weken lang in de lijst van Europa van 26 omhoog naar 22. I'm a legend. I'm be reverend. be so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 De tweede week omhoog van 31 naar 29. Who's that check van Rihanna? Dat was de snelste daler. In de 14e week zak zij namelijk van 20 naar 28. Eva Lavine, what the hell, gaat 7 plaatsen omhoog in haar derde week naar uh, 27. Black Eyed Peace and the Times staan nu 16 weken in de lijst, zakken van 21 naar 26. Nelly and Kelly uh, Roland, gone. 3 weken in de lijst, van 30 omhoog naar 25. Pixelot Jason the Rullo, coming home. 14 weken vinden we die terug in de lijst. Zakken wel en wel van 17 naar 24. Silla Green, it's oké. Okay. Nou, dan uh, moet je het verliesmartotje nemen. Elf weken in de lijst, zakken van 19 naar 23. Katy Perry, Kanye West en E.T. 3 weken nu in de lijst van Europa. Van 26 omhoog naar 22. Jessie J, die je net voorbij komen. Samen met B.O.B. en hun uh, prijstang. De price tag Vier weken in de lijst van 29 omhoog naar 21. Nummer 20, die is de room 5.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 Niet, geen grote verschuiving, laat ik het zo zeggen, maar dat hoor je allemaal in het volgende uur van The Your Racedown. Right Eerst voor jou, dus de nummer 20: Maroon 5, and never gonna leave this bed.